problemen zich op. Reizigers klagen over vertragingen, dure treinkaart. Hier is een stuk bumper van een 4 trein naast de rails gevonden. En pas als vaststaat dat de 4 betrouwbaar zijn, mogen ze weer rijden. Rond station Utrecht Centraal is het treinverkeer ernstig verstoord. Om kwart voor vier ontstond volgens de NS een technisch probleem, waardoor seinen en wissels niet bediend konden worden. Dat probleem is inmiddels verholpen, maar nu rijden er veel minder treinen. En ook moeten reizigers rekening houden met vertragingen. Dat duurt waarschijnlijk tot na de avondspits.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 Politiebonden en minister Opstelten hebben overeenstemming bereikt over de manier waarop de reorganisatie van de nationale politie wordt begeleid. In november verbraken de bonden het overleg. en Gisteren werd bekend dat het zou worden hervat. Een dag later is er een akkoord. Volgens Opstelten is zonder meer afgesproken dat de partijen samen in de gaten houden hoe de reorganisatie verloopt. De voorzitter van de kamp van politiebond ACP zegt dat het gesprek voldoende vertrouwen heeft gegeven.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 Let it blow, blow, blow, hey, yo, rock it out, rock it out. If you know what we talking about, turn it up and burn down the house, house, house, hey, yo. Turn it up and don't turn it down. Here we go, we gon' shake the ground. Cause everywhere that we go, we bring the action. When you have us in the club, you gotta turn the shit up. You gotta turn the shit up. You gotta turn the shit up. When we up in the club, all eyes on us.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 we are, we are. I wanna scream and shout and let it all out And scream and shout and let it out We saying you know, oh, we are, we are, we are You are now, now rocking with Well, I am in Britney, bitch this night would last forever cause I was feeling down now I'm feeling better and maybe Oh, Zij ze dat nou echt? Ze zei het echt. Wat een raar mens! Wat een raar mens! Britney Spears, I am En hun scream a sh en shout. Kusje, kusje, kusje, kusje. Ik ben nog steeds verkouden. hè. Dat ik ben nog steeds niet zoveel aan Al, denk ik, een maand of twee? Ja, maar het, wordt ook, het gaat ook niet weg. Ik ben weer gewoon ziek geworden. Dus ik sta hier gewoon echt. echt een je, beetje staat schoen, leiden. Je. je staat Omleiden. te lijden. Je ja, staat te lijden. Het gaat nu wel beter, maar uh, ik hoop wel dat het uh, snel over is, natuurlijk. Weet je wat? Jou er misschien doorheen kan slepen. Ik denk echt je het weet voor en, Een lekkere weekend is, Weekend! Do you think about when you're all alone?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 Afici, Nicky, Romero en. Oké, uh, ik krijg het opeens aan mijn hart. Wat? Wat gaan we zo meteen in de spotlight doen? Oh nee. Oh, daar hebben we niet over oh. nagedacht. Daar moeten we over nadenken. Ja. Dat komt goed, Toby. Ik. I promise, I promise. Zullen we na dit nummer zullen we het dan zeggen? Ja, maar. We moeten eerst nog iets aankondigen, natuurlijk. Wat moeten we aankondigen? Ik heb het jou net verteld. Het was een emotioneel gesprek kunnen we wel, hè? Heb we hebben een nummer. Oké, okay, emotioneel liedje. Toby. Ja. Er gaat iets gebeuren met deze show. En voor een keer. eventjes even, Voor een test. een try-out hebben. We gaan een testen. Try ja, een try-out. Volgende week. Want er komt een, een, een. Kijk, we zijn al een beetje aan het kijken hoe kunnen we het gewoon nog beter maken maken. Kunnen we het nou leuker gaan maken? Het is natuurlijk wel heel leuk, maar het kan altijd beter. En op dat pad hebben we nu iets anders gevonden. Want, Toby, omdat jij hem zo goed vindt en dat je er blij mee bent en zo. Mag je het vertellen? Uh, volgende week komt hier een, een uh, jongen, Ja, een jongen, komt hier iets. En die heeft een apparaat. En met het apparaat kunt hij, kan hij precies hetzelfde als wat wij kunnen met ons grote mengpaneelapparaat. En dat is namelijk liedjes afspelen. Maar hij gaat het dan mixen en zo en allemaal live. En dit soort muziekjes, hè. De, de, de, de, dit. Te zweverig. Dat gaat er allemaal uit. Dat gaat er allemaal uit. Gaat er allemaal uit. Allemaal uit. Jij vindt het dit tot. dit. Nou, niks. Dit, dit wil je nog eens op je begrafenis draaien, natuurlijk. Nee. Maar dit, dit gaat er allemaal uit. En, uh, ja, dat, dat gaat hij dan uh, doen. Live. Gewoon helemaal live hier naast ons gewoon. Dus één ja. stoel is er vrij en is voor hem gereserveerd. Oké. Toch leuk? Ja, voor jij ja, ja. Ik heb een dokter Pop momentje. Je hebt een dokter. Wat, wat voor momentje? Je een dokter Pop momentje. Een dokter Pop momentje. Een dokter Pop momentje. Ja, ja. Dokter, Paul, oh, dokter wat is toch dat ene liedje, wordt gevroomd door een liedje. Dokter Pop, Dokter Pop, hoe heet toch die ene plaat, weet niet eens meer hoe die gaat, Dokter Pop, Dokter Pop. Dokter Pop, bent u daar? Ja, ik ben hier. Dat is mooi, dokter, dokter. Ik heb een liedje in mijn hoofd al heel lang, alleen ik weet niet hoe die gaat. En Het is een rare weg, ja. een rare weg, van iemand die een hele heze stem heeft. Voor iemand die een hele, is het een beetje een rock'n'roll zanger? Het is, is een beetje, nou, een rock'n'roll... Is, is hij vroeger, is hij, is hij vroeger verslaafd geweest ook? Ja, een Motown-zanger is dat. Zit hij ook bij contra onder contract bij Motown? Hij zit heel onder contract. En in heeft hij, is, is ja. hij toevallig bij de eerste Holland's Got Talent? Is hij daar tweede geworden? Nou, je raadt het nooit. Het is inderdaad zo, dan maar ik zijn naam kwijt. Dan denk ik dat ik weet wie je bedoelt. Wie is het, dan? het is Wayland met Wicked Way. Ja, dat is hem! En een beetje jazz op de radio is niet verkeerd. En natuurlijk zeker niet met deze Waylon En om met gelijk de deur in huis te knallen. met country door te gaan. Van jazz naar country. En Waylon zong het al, next to me. Next to me, daar staat de Ilse de Lange. En die ga je nu horen bij het Weekend -in met Tobi en Krim hier op Radio CFM Hier op Radio 7 met het weekend in met Toby en Karim, de enige echte twee geweldenaren van de Nederlandse radio. Je noemde jezelf net een geweldenaar, hè? Nee, ik noemde ons een geweldenaar. Oké, okay, nee, dan mag het. Ja, toch? Ja. Toby, schokkend, schokkend, schokkend nieuws Las ik in de Telegraaf vanmiddag. En jij las dat waarschijnlijk ook. Ik lees geen Telegraaf, dus... Dus nee. ik moet weer voorlezen? Ja, jij moet voorlezen. Oh, echt Toby toch altijd? Wat stond er in de Telegraaf dan vanochtend? Nou, het ging over deze badplaats. Over het, het toch, uh, pittoreske over... Zandvoort. Over Zandvoort. Over dit mooie plaats. En er, er was niet zo leuk nieuws. Wat was het, het voor schokkend nieuws dan? Was schokkend, het was echt schokkend. Ja, een Bambi-invasie. Vertel je nou gewoon? Ja. Er is een Bambi-invasie. In Zandvoort. Het centrum van Zandvoort is donderdag overgenomen door een kudde herten. De dieren komen uit besneeuwde duingebieden en zijn op zoek naar voedsel. Dus... Laat uw kinderen binnen. Uw huisdieren ook. En alles wat eten is. Mag je ze eigenlijk eten geven? Volgens mij niet, toch? Wat of denk je zelf? Het zijn wilde ik, dieren. Ja, ik heb geen idee. Maar als we op zoek zijn naar voedsel... Ja. Ja, ik, ik ken wel iemand die we dan straks kunnen bellen hiervoor nog snel. En diegene maar, is? Ja, dat is een, een vogelspotter. Maar die weet alles van de dieren uit het water. Nou, dan aan. gaan we dat even proberen te doen. Last, last, last minute. Last minute, Dit ja. is gewoon live. Live gaan we dit zo even live. proberen te regelen. Goed. En over vijf minuutjes gaan we iemand anders wel bellen en dat is Frits Barend. Hij gaat ons alles, maar dan ook echt alles, alles vertellen over de geweldige Lens Armstrong die van zijn voetstuk is gevallen. Iemand die nooit van zijn voetstuk zal vallen, omdat hij daar gewoon te klein voor is, is natuurlijk Hugo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 How many Met sing, sing, sing, En dan gaan we zo meteen bellen met uh, Frits Barend We kunnen hem ieder moment aan de lijn hebben En we gaan zo meteen, we hebben de afspraak gemaakt We gaan zo meteen eventjes bellen met iemand die super veel verstand heeft van de hele natuur En vogels en winter en planten, dingen, alles wat loopt en le leeft en zo Echt super geweldig Heuvels heeft hij ook verstand van, hij heeft heel veel verstand van Heuvels maar niet zomaar heuvels, hé hey, als er sneeuw op ligt, doet hij echt niet moeilijk over, als er heel veel zand is, geen probleem, is hij van sneeuw, ook geen probleem, het is zo'n flexibele gozer, en hoe heet die? Hij is Lars Bugs, Lars Bugs, Hele goede dat is ook nog een leuke achternaam als je met dieren werkt, Bugs! Ja, ja een is nog, hij is, hij is vogelspotter, <laughs> en Bugs is natuurlijk een, oh, een ding waar ja, ja, vogel. Ja, <laughs> Ik krijg Frits niet te pakken. Frits krijgen we niet te pakken. Weet je wat we dan gaan Probeer doen? Probeer het zo nog een keer. Dan gaan we gewoon nog eventjes naar een nummertje Ik luisteren. Ik weet het al! Nou. Ik weet al welk nummer. Zullen we al nu eventjes de Weekend Hit er door een keer alvast? De Weekend Hit? Want de vorige was de Dance Hit. Ja. En we hebben natuurlijk ook nog de Weekend Hit. En dames en heren, na het alarm, zo snel mogelijk die geluidskop omhoog draaien. Het alarm alarm u natuurlijk niet horen, dat snappen wel, ook al, maar dat, is, dat vinden wij gewoon leuk. Gaan we dan nu naar de Weekend Hit? Dan gaan we nu naar de Weekend Hit. Eh. I can. De hele week weekendhit op radio ZFM, Tom O'Dell, met Can Pretend. En als het goed is, hangt op dit moment Frits Barend aan de telefoon. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Frits, jij bent een van de velen die waarschijnlijk gisteren nacht, of vannacht al, hoe je het wil noemen, uh, naar Lance Armstrong interview heeft gekeken met Oprah Winfrey. Ja, ik weet niet of ik een van de velen was, want het was, uh, ik zag niet veel licht aan in de straat, maar ik heb wel gekeken, ja. En uh, ja, wat, wat viel je, om met de deur in huis te vallen, wat viel jij op aan het interview? Nou, dat hij meteen alles toegaf, waar hij uh, vanaf 1999 glas werd over gelogen heeft, ja. 13, 14 jaar lang. Mm -hmm. En journalisten die hem uh, aanvielen, maar zeiden, je hebt doping ja. gebruikt, echt uh, aanklaagde, uh, achtervolgde, uitschoold. Mm -hmm. uh, dat hij nu ineens toegaf wat hij allemaal 15 jaar lang ontkend heeft. Dus het is een geweldige, niet alleen een geweldige en maar ook een geweldige acteur. Ja, want uh, hij heeft ook natuurlijk uh, verhoren onder Ede afgelegd. En zelfs daarin heeft hij een strak gezicht. En, ja, ja. Dus hij heeft ook wijnen gepleegd, dus dat is allemaal wel heel knap dat je dat zo lang kunt vallen. Maar ja, hij heeft dus mensen die hem echt, uh, echt met bewijzen kwamen. Namelijk die David Walsh, die fantastisch ja. journalistiek werk uh, geleverd heeft. Is die, heeft die echt uh, gezoed en die heeft de uh, Sunday Times echt een schadevergoeding moeten betalen. Het is ook een, ik vind dat een ongelofelijke afwinding voor de journalistiek. Mm -hmm. Ik ben eigenlijk die paar journalisten. Die uh, volhouden hebben dat hij gedrogeerd was en dat het niet ja. kon wat hij deed. Dus een ongelofelijke compliment en een ongelofelijke opvinding voor deze mensen. Ben je, ja. je nu ook echt boos op hem? Nou ja, boos. Ik weet het zelf als journalist. Ik zie het ook nooit persoonlijk. Je mm -hmm. wordt niet boos. Maar je denkt, bah, ja, ik heb God voor me gewoon gelijk gelijk. Je liegt gewoon. Ja. Ja. En, dat, uh, en dat is nu allemaal uitgekomen, ja. En het, het rare was ook natuurlijk dat hij zei in het interview dat hij die zeven overwinningen echt te danken had aan de doping. Dat het anders onmogelijk was geweest om zo'n reeks op te bouwen. En ja, zeg maar. dat, was, dat was inderdaad, vond ik nog wel het meest onthullende. Dat hij dus toegaf dat hij zonder doping geen toer had kunnen winnen. Dus mm -hmm. het maakt het echt nog erger. Dat hij dus ook weet dat hij zonder doping een toer had kunnen winnen. Hij zegt dat hij daarna, toen hij terugkwam, geen doping heeft gebruikt. Mm -hmm. Maar hij heeft ook geen toer meer gewonnen. Dus uh, ja, het zou waar kunnen zijn, maar het is wel onthullend en al lucht rond dat je dat gegeven nu meekrijgt. Ja, en ook dat hij zei bijvoorbeeld dat hij echt helemaal geen, uh, ja, geen plezier eigenlijk had in het winnen, want hij wist toch al dat hij ging winnen. Hij vond het, uh, de trek Ja, dat was een beetje een rare uh, opmerking, maar hij is ook geen liefhebber van het wielrennen. Hij ziet wielrennen puur als beroep. Mm -hmm. Ik bedoel, dat is in mijn vak, ik, ik ben journalist omdat ik van het vak hou, ik vind het leukste beroep wat er is. Ik zou niet meer moeten denken dat ik het alleen maar deed om geld te verdienen. Mm -hmm. En hij heeft dus alleen maar gefietst om geld te verdienen. Ja, dat is ook een hele slechte motivatie. En hij zei ook bijvoorbeeld ook dat hij zichzelf een hele arrogante, ja, om het wel te zeggen, hij zei letterlijk eikel vond. Ja, maar ja, dat, uh, dat, dat, kon, ik wel, dat kon ik wel voorstellen dat hij dat vindt. Maar hoe kan het dan zo zijn dat, dat hij dat wel vindt, maar hij vond het toen niet erg waarschijnlijk? Maar ja, hij zei ook dat hij nooit het gevoel dat hij de bedraagt, blazen heeft bedrogen heeft. Hoe durft hij nog journalisten recht in de ogen te kijken? Ik bedoel, daar moet, moet je wel moed voor hebben. En bijvoorbeeld ook ons eigen March Smeets, die heeft, uh, heeft hem een paar keer kunnen interviewen in zijn carrière ja. aan loopbaan. En ook daar, in die interviews, houdt hij echt stelselmatig vol van. ik heb ja, nooit ja, wat hij heeft, dus, hem. hij heeft dus inderdaad Mark Smeet op een verschrikkelijk manier belazen. Maar ja, goed, Mart heeft ze dus ook later belazen. Mm -hmm. Want Mart was mijn gids bij de Tour die afgelopen 10, 12 jaar. En door Mark heb ik ook altijd gezegd, jongens, er is geen bewijs, ja. dus moet je niet roepen. Ja, ik wist niet van die David Walsh en uh, de Le Monde en zo. Maar goed, Mart had ja. dat natuurlijk wel moeten weten, want die zit midden in de wielrennerij. Dus ja, uh, dat zei ik altijd. In zijn val heeft hij heel veel mensen meegenomen. Het was wat, dat... ik heel treur, wat ik wel heel treurig vind. Ja. Het, het was al zo dat Lent zei. Um, sterker nog, er stonden zelfs supporters buiten, in een, buiten de tent. Buiten de, de cabine waar wij in zaten als wielrenners. Die stonden te juichen en te klappen. En onze namen te scanderen terwijl hij binnen met uh, naald en draad. Of dat met naalden in onze arm. had. Ja, en, en, het en, en staat in het boek van Tyler Hamilton staat het heel mooi beschreven allemaal. Ja. Maar goed, het is allemaal goed beschreven. Tyler Hamilton, het uh, rapport. Nou, wat ik ook dus onthullend vind eigenlijk mm -hmm. nu achteraf nog steeds meer ja. is dat de, de optie van justitie, om het zo maar te noemen in Amerika, mm -hmm. de zaak geseponeerd heeft in februari 2012, ja. de alle aanklachten tegen hem. En als dat dus toen dacht inderdaad, eh, al die mensen die wisten dat hij dood was, hij komt er toch weer mee weg. En als Juzeda niet door was gaan, was hij er weer mee weggekomen. Dat is natuurlijk wel heel kwalijk. Dus ook dat zou ik als uitgezocht willen zien. Waarom heeft de optie van justitie ja. in Amerika de zaak geseponeerd, terwijl hij zoveel bewijzen in de handen had? En iedereen zei, vandaan, of zei gisteren ook van, uh, hij gaat ook uithalen naar de UCI en de, en de WALA. Dat zijn ja. de twee, uh, de, de ene is autoriteit en de andere is de dopingautoriteit. Ja. En ja, dat is totaal niet gebeurd hè, tot nu nou, toe. Nog, nog niet hè, je weet niet wat er vanavond nog gaat gebeuren. Want de New York Times heeft tot nu toe, uh, alles wat de New York Times zei, ja. wat hij ging zeggen, is uitgekomen. Die hebben ook gezegd dat hij nog tegen de UCI wat uh, gaat zeggen. Dus dat zal vanavond... Dat zal vanavond wel komen denk ik, maar nog pas, ik weet het ook niet. Want vanavond is het deel wat meer gaat over hoe het is gegaan nadat hij uh, betrapt was, het. Dat, dat... Oh, ja ik weet dat, dat moet er even afwachten hoe het vanavond gaat. Want uh, hij heeft natuurlijk nu ook grote schadeklems aan zijn boeg hangen. Hij is onder andere ook nu zijn uh, Olympische medaille kwijtgeraakt. geraakt. Ja, hij is ja. duidelijk geworden een keertje. Ja. Um, maar mijn vraag is dan hè, bijvoorbeeld, dat zal jij misschien wel weten. Als hij dus die, al die medailles krijgt, ga ik als toeroverwinning kwijtgeraakt. Um, daar zijn natuurlijk schadelijkheids achter. Maar wat ja. gebeurt er nou met uh, onder andere die openstaande plekken? Bijvoorbeeld in de Tour de France en nu ook met die IOC-medaille. Nou ja, de... daar zal geen. Uh, ik denk dat dat is wel gebleken. De nummers 2, 3 en 4 in de Tour de France waren ook gedrogeerd. Ja. Dus er zal geen winnaar komen in die afgelopen tours. En dan moeten die wielrenners maar eens bij zichzelf in de, uh, te raden gaan. In de spiegel kijken met al hun weggeleiders, en artsen, en medici en ploegleiders. En bonden. En uh, hoe ze die sport kapot gemaakt hebben. En het gek is dat ik toch een leuke sport blijf vinden hoor. Zeg ik je heel eerlijk. Het wordt eigenlijk wel leuker. Ik blijf, ik blijf wel een liefhebber, Maar het is natuurlijk hartstikke spannend voor de journalistiek om het uit te zoeken. Ja het is want. is een grote uitdaging. Ook in Nederland zijn ze nu uh, druk ermee bezig. Uh, de ja. drie Nederlandse ploegen die hebben met elkaar. En uh, de KNWU de Nederlandse wielertruging. Ik heb twee Nederlandse ploegen. Eén heeft uh, zich teruggetrokken. Hè. Welke? Uh, Argos. Die heeft zich teruggetrokken. Okay. Die, of tenminste met die uh, ingewikkelde van die Russische uh, oliemaatschappij. Uh, maar dat is dan ook weer opvallend. Ja. En aan, ja, aan, ja, aan de andere kant, Argos bestond niet echt toen dat allemaal nog aan de beurt was, of aan het gebeuren was. He? Argos bestond toen op dat moment nog niet echt hè? Nee nee, nee nee, ik klopt klopt, klopt. klopt, is een nieuwe ploeg, is een nieuwe ploeg. En vakantieleiers natuurlijk heeft ook wat met ja. het verleden te maken. Maar ja. verwacht je ook in Nederland nog grote ja, onthullingen? Want nu is de drempel verlaagd, denk ik. Wat zeg je? Nu is de drempel verlaagd, uh, Lens Armstrong heeft het zelf niet opgebied. Ja, dat weet, je, dat weet je niet, want ik hoorde, kijk, Stefan de Jonge heeft bekend. Ja. En dan krijgt hij een nieuwe baan bij Saxo Bank, wat hartstikke leuk voor die jongens. Die jongens nog bij Nieuwsuur heeft hij zijn verhaal gedaan. Ja. En een dag later uh, zegt het nos journaal hij heeft een nieuwe baan en dan wordt die dopingzon daar aangekondigd. Ja. ja, als je dan wilt dat die jongens ook niet wat gaan zeggen, moet je dat gewoon. Want die zegt, de hele middag wordt er al dopingzon daar, uh, Steven de Jong ja. heeft een nieuwe baan gevonden, die 8, 8, 8, ROS-journaal, je hebt tien jaar liggen slapen in en dan ga je Steven de Jong zonder noemen, dat is ook echt gênant voor woorden Het kan nog gênanter worden namelijk, want uh, Michael Bogers is een van de commentatoren tijdens het de Frans en die wordt ja. nu ook steeds meer in het nieuws gebracht als een die van de die wordt steeds meer in verband gebracht met allerlei verhalen, ja nee, ik hoop voor Michael, want ik heb uh, Michael een heel hoog zit. Ik vond het een, die 10 jaar kleuren in Nederlandse hebben ja. gegeven Ik hoop dat hij uh, ja, dat hij zodat een verklaring kan geven dat hij lekker gaan met leven. Hij is net weer vader geworden. Het is geen crimineel, hoor Michael Bogen, kan je zeggen. Nee, dat zeker niet. Maar uh, de kans bestaat natuurlijk wel dat er ook uh, bij de Rabobank... en bij andere Nederlandse ploegen en andere Nederlandse renners... überhaupt alle renners in die tijd wel het een en ander niet klaar was. Dat mag je zo langzamerhand wel aannemen, ja. En ja. tot slot uh, de vraag, brengt dit schalen toe aan de hele sport? Op dit moment? Of is dit ja, juist goed? Ja, dat is het hele gekke. Die Tour van 88, waar Christina... Uh, ...toen uh, Centraal stonden in de dopingen... ...dat ja. dus er bijvoorbeeld niet meer horloges, ...nooit zoveel horloges gekocht als dat Ik okay. denk dat Rabo ook gewoon door had moeten gaan... ...met sponsoring van de ploeg ...en juist moet zeggen, nu staan we achter mm -hmm. onze renners. Ja. Ik denk dat de sport... ...je, ben, je wordt wel wantrouwiger... ...ik denk dat de uh, journalistiek met name wakker is geworden... Ja. ...maar de sport gaat gewoon door, hoor. Fris, mogen we hartelijk bedankt. Oh, voor ook. Oké, okay, tot je dienst. Oké. Okay. Gaan wij luisteren naar Ben Houder met... Oké, okay, Oké, bye. summer shore beat down on bone and back so far from home where the ocean stood down dust and pine and bone tracks mm, we slept like dogs down by the fireside awoke oh, to the fog were all around us the boom of summertime Good, steady as the stars in the woods, so happy hearted in the warmth, rang true inside these bones. As the old pine fell, we sang just to bless the mind. Sleeping bags I come to know The friends around you Are all you'll always have Smoke in my lungs or the ghost Stone, careless and young Free as the birds that fly As so warmth, stood, as steady as the stars in the woods, so happy hearted in the warmth, rang true inside these bones. We stood steady as the stars in the woods, so happy hearted in the warmth, rang true inside these bones. The old barn fell, we sang. Just to bless the morning We grow, grow Steady as the morning Here we grow, grow Oldest steel We grow, grow Happy as a new door We grow Older still, how we grow, grow. Steady as the flowers, here we grow, grow. Older still, how we grow. Zo, die is weg. En aan de lijn hebben wij Lars Bux. Ja, hallo. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Ja. Oi, oi, oi, oi. Hey, even te beginnen. Um, ik woonde vroeger in Zandvoort. En toen, uh, nou, daar heb ik denk ik zeven jaar in totaal gewoond. En na zes jaar. Um, was, kwam ik een keer thuis, mijn moeder met mijn moeder voor we aankwamen van uh, ik weet niet meer precies maar het was in ieder geval heel laat het was met oud en nieuw waren we iemand geweest en het was heel laat dus we kwamen rond drie uur thuis en dat was voor het eerst dat ik zag dat gewoon iedere avond rond drie uur rond mijn flat ja. allemaal herten zaten aan tuinen te kragen en zo dus na nee na drie na zes jaar zag ik toen voor het eerst dat er allemaal herten waren. Maar nu zijn ze niet alleen s'avonds, lopen ze door Zandvoort heen, maar ook overdag. En je vraag ja, is? Klopt. Mijn vraag is, <laughs> <laughs> uh, mogen we ze voeren? Uh, nee, want, ja, er is, je... want er is een hertenplaag, zeg maar, in Zandvoort nu, hè? Ja, dat klopt, ja. dat is al heel uh, lang, er zijn er heel veel damherkten in de AW-duinen. En die nemen steeds meer toe, want er wordt niet op gejaagd. Maar ze hebben geen standen, dus uh, ze kunnen gewoon lekker toenemen. En dan is uh, nu het probleem dat ze door de sneeuw kunnen geen voedsel vinden. Mm -hmm. Dus uh, dan gaan ze ergens anders voedsel zoeken. En dat is dus uh, in Zandvoort in de stad. Maar vind jij dat er dan opgejaagd mag worden? Ja, dat vind ik wel. Want er zijn er gewoon veel te veel. En uh, het wordt ook gevaarlijk. Uh, ze, ze steken de snelwegen en zo daarover. Er zijn ook veel botsingen met, met ze. Dus uh, ik vind dat er opgejaagd mag worden, ja. Nou, uh, Liep ik eens een keertje met jou. En ik ook door die duinen met nog een paar vrienden. Niet ja, dat klopt. als een soort van alcoholisten die daar een beetje lopen te denken. Maar gewoon echt letterlijk om te kijken naar beesten en zo. En ja, jij kan het beter stellen. Toen kwam er een vos tegen en wat gebeurde er? Uh, ja, in de AW lopen een paar uh, vossen. En die worden uh, gevoerd door de fotografen daar. Dus, uh, uh, nou ja, dan worden ze tam en dan zijn ze bezig te fotograferen. Uh -huh. En uh, daardoor, uh, ja, als die vos dan geen voer krijgt van ja. de mensen. Dat zijn ze niet gewend. Gaan ze die uh, mensen aanvallen. Want ja, ze zijn gewend dat ze van die mensen. Dus uh, dat wordt ook een gevaarlijke situatie dan. En natuurlijk nu met al, uh, al de sneeuw, al het ijs, het is dus ijskoud. Uh, de AW-duinen AW zijn natuurlijk ook uh, voor vogels heel erg interessant natuurlijk. En... Ja, dat klopt. Want in de AW-duinen uh, stroomt het water. Dus dat bevriest niet zo snel. Dat is echt van de weinige plekken waar het water nog open is. Er zitten nu bijvoorbeeld veel ijsvogels mm -hmm. en keizers en zo. Maar, uh, maar jij zegt dus eigenlijk ook hiermee van, nou, als je die herten tegenkomt op straat, je moet ze gewoon niet gaan voeren. Nee, je kan ze beter niet voeren, inderdaad. Want dan worden ze tam en dan uh, komen ze, ja, wekelijks langs bij je. Ja, en dat niet eens zozeer, maar ze, ze, vallen, ze kunnen ook mensen gaan aanvallen dan... Uh, ja, want het wordt nog onderschatten, herten zijn, herten zijn best wel gevaarlijke beesten. zeker ja, die klopt. grote. En uh, een andere vraag, want die vogeltjes en zo, hè, die, ja, die, die kunnen natuurlijk niet de hele avond en nacht... ...in het water blijven. Waar overnachten die? Want overal ligt sneeuw op, het is overal ijskoud. Hebben die vogels en die andere dieren daar nou een soort van vacht voor... ...of hoe je het ook wil noemen, dat, dat ze daar het overleven? Nou ja, ze hebben natuurlijk een, een, een, een, een flink pak veren. Dat, uh, dat is een bon een en zo. Ja. En uh, van de kou hebben ze niet eens zoveel last. Het is vooral dat ze nu um, niet makkelijk voedsel kunnen vinden. Maar uh, ja, ze slapen vaak uh, op slaapplekken, dus met z'n allen. En dan uh, in de bomen bijvoorbeeld komen met z'n allen dicht bij elkaar, lekker warm. En uh, dan overleven ze het. En dan is het misschien ook wel voor die vogels handig dat je van die voerbollen er buiten gaat neerhangen en dat ze daar dan naartoe kunnen komen, toch? Ja, dat is zeker handig, want uh, de vogels hebben nu een probleem, want ze kunnen uh, slecht voedsel vinden, vanwege alle sneeuw en zo. als ze dan uh, in de tuinen wel voedsel kunnen vinden, ja. dan, is dat, uh, dan helpt dat de vogels weer. En het is natuurlijk ook leuk om die vogels in je tuin te zien. Maar dat vind ik dan wel raar, dat je vogels wel mag voeren en herten niet. Ja, maar dat... Het komt vooral omdat de herten die nemen, die, dat zijn er gewoon veel te veel. En uh, de, dat is eigenlijk de grootste reden dat ze geen voer hebben. En het zouden er veel beter een stuk minder kunnen zijn, dan kunnen ze gewoon normaal overleven in de duinen. En voor vormen ze ook een uh, minder groot gevaar. Oké. Okay. En dan tot slot mijn vraag. Want, nou dit was eigenlijk mijn vraag. Ik heb nog een andere vraag, want wij hebben hier ook ja, af en toe een technologische update. Nou vertel jij mij toch van de week een verhaal, Dan ga je niet geloven. Want ik dacht eerst van, kan het wel, vertel. Het gaat over de telefoon. Hij heeft zelf ook geen idee. Ik, Krijg... ik heb wel een idee. Lars? Wat, ja, waar heb je het over? Oké, oh, nee, zie je, je, hij heeft geen <laughs> idee. Weet oh, je, het is duidelijk. Telefoon. Wat er is mee gebeurd? Die is ontploft. Oh, mijn telefoon. Ja, jouw ja, telefoon is ontploft, toch? Oh, de, nee, nou, de, nou overdrijf ik een beetje. Nee, mijn uh, batterijen, die stoppen ermee. Die, ja, die uh, begonnen brandlucht te geven en zo. Dus, uh, ik wist niet, ik wist, toen ik het hoorde, Tobi, ja? ik wist niet dat het kon. Ja. ik wist niet dat het te maken had met vogels en, hele, en dat heeft heel, Nou, Hij maakte foto's met, oké, okay, nog één anekdote om er af te sluiten. Je hebt ook een vogelpark, in walsrode, dat is in Duitsland. En Lars, de jongen die we nu aan de telefoon hebben, die hebben, heeft echt een hele grote fotostel. Ja. Maar hij heeft ook een telefoontje. Mm -hmm. En als je nou door zo'n vogelpark. Nou, nee, nu niet meer. Maar als je door zo'n vogelpark heen loopt, hè? Ja. Dan denk je toch van ik heb een goed, uh, goede camera bij me, laat ja. ik daarmee foto's maken. Ja. Ik heb dus bewijs dat Lars met zijn telefoon, zijn mobiele telefoonkamer, je foto's hebt lopen maken in plaats van met zo'n ding. Ja, maar mag ik dat ook even uitleggen? Ja, mag dat je mag je zeker even uitleggen. Kijk, mijn, mijn camera is heel groot omdat je er heel ver mee kan inzoomen. En het probleem met zijn vogelpark is dat die vogels heel dichtbij komen. Dus dan zijn ze te dichtbij en dan kan ik geen goede foto meer maken. Met mijn grote lens en mijn grote camera. Dus dat ik ga gebruiken met mijn telefoon, inderdaad. Ja, Karim, dat je niet aan gedacht hebt. Jawel, maar ik vond het gewoon leuk om te zeggen. Laat het er aan de professional ja. over. Lars, mogen we je bedanken? Ja, natuurlijk. En gaan we nu naar een nummer luisteren en mijn stijl van De kraaien, oh wat leuk. Het is Ik vind je lekker. Je hebt de kokel hoor en laat ik is het lichtwis! Je bereikt mijn nek! Ja, bent zo lekker! Je ja, mama, helemaal raak! Normaal gesproken maak ik niet van die mooie muziek. Maar toen ik jou zag schudden, dacht ik: die heb techniek! Je kraag en aardig trek, en dan hoef ik niks voor terug. Pak jij de pompie, dan smeer ik die handel op je rug. Wat is het is het lichtwis! Ik denk ik doe maar even na, Tobi start hem dan wel meteen in en natuurlijk dat doet hij Oh, nee, overal. Tobi en techniek. <laughs> dat, jij hebt nu twee computerschermen schermen voor je, een heel mac -paneel. Ik heb een lullig iPadje en andere apparatuur lullig, van een lullig. Ander, ander merk. En dan zeg je dat ik de techniek fout doe. Ja, Jij hebt alle technieken in de handen nu vriend Dat weet ik, maar ja, het is toch... Kijk. Vanaf volgende week kunnen we iemand anders de schuld dat vrienden. geven Dat zien de luisteraars toch niet, Toby? Dat jij niks in handen hebt, dat is toch leuk Voor het programma, nou, e dat jij af en toe de schuld krijgt van dingen die je helemaal niet doet En volgende week inderdaad Daar staat het al op de stoel hè? ja Er hangt al een briefje met gereserveerd voor Vijay En Vijay is onze nieuwe aanbind, kunnen we wel zeggen Oh ja, die gaan we even proberen even ja. volgende week Volgende week eerst met Vijay erbij Dan zijn we weer met z'n drieën, zijn we eindelijk weer op oorlogsterkte Na een hele lange tijd en uh, ja, hij gaat eigenlijk nieuws voor kooi opvolgen Wat? Nou, als derde persoon Hij, hij gaat er gewoon, gewoon even de een de keertje, de keertje de even langs komen? Ja, of dat, langer dat, zei... dat hangt er af van hoe dat goed is Dat zei je Nee, dat zei jij Dat zei, je. Dat zei, je. Dat zei jij, jij. jij. Tobi Dat zei jij Dit is live Ja, dus? Kunnen we kunnen niet knippen huh? kunnen We niet knippen? kunnen helemaal niks knippen We kunnen wel wat dingen knippen, maar dat is zonder van de kou dus Maar goed, we zijn er bijna doorheen De laatste seconde tikken weg <werd. tieker> Dus sorry, hij viel een beetje laat, maar ik vond hem heel leuk met de kabels. We moeten Ron Brandstede misschien een keertje uitnodigen in ja, de show. Ja, een keer interviewen moeten ja. we En, en dat we dan alleen maar doen... Alleen maar dit <lacht> ben ik dat nou? Ben ik dat nou? Ja. nee. Maar goed, ja, Ron Brandstede misschien ooit een keertje in deze show. En volgende week hebben we dan uh, VJ in ieder geval en nog heel veel meer leuke gasten. Misschien hebben we dan wel een toch, of niet? Nou, Piet Paulusma, die boorde al onze vertrouwen daarvoor door onze neus. Dank daarvoor. Die boorden al onze vertrouwen door onze neus. Ja, voor het moment dat de LCD toch zou kunnen komen. Maar nee, het is daaraan doden. Ah. het dooien. Ah. Stina's ging dooien. Toby, laatste ja. vijf seconden. Wat wil je zeggen? Ik wil heel graag zeggen dat het tijd is voor... Weekend. Tot zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5.